Dit is Eewout de Jong met het NOS-journaal. De instroom van vluchtelingen in Nederland is tot nu toe beheersbaar... vindt staatssecretaris Dijkhoff. Maar het is volgens hem wel hard werken. Vlak voor de ministerraad reageerde hij op enkele incidenten. In Purmerend verstoorde burgers een raadsvergadering. Dijkhoff begrijpt dat er zorgen zijn over de komst van asielzoekerscentra. Maar hij vindt ook dat de openbare orde moet worden gehandhaafd... zodat er kan worden gediscussieerd. De vechtpartij vannacht in een asielzoekerscentrum bij Veenendaal noemt Dijkhoff een incident. Er is onduidelijkheid over de Nederlandse vrouw die in Mekka is overleden. De vrouw van 62 uit Emmen vond volgens buitenlandse zaken de dood in het gedrang bij de Hajj. RTV Drenthe heeft gehoord dat ze niet goed werd op haar hotel hotelkamer en overleed op weg naar het ziekenhuis. In het gedrang in Mekka werden gisteren meer dan 700 mensen doodgedrukt. KPN heeft vanochtend last gehad van een storing in het glasvezelnetwerk. Vooral zakelijke klanten hadden problemen met internetten, tv kijken en bellen via de vaste lijn. De storing zat in een knooppunt van KPN in Utrecht en was na een uur verholpen. Of andere telecombedrijven die ook van het netwerk gebruik maken er last van hadden, is niet bekend. Het kabinet moet dringend de luchtvervuiling rond Schiphol laten onderzoeken, vindt Milieuinstituut RIVM. Mensen die dicht bij de start- en landingsbanen wonen... lopen mogelijk grote risico's door ultrafijnstof van de vliegtuigen. Buiten de luchthaven neemt de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht snel af. Bij een grote actie tegen merkenfraude... zijn de afgelopen week 15 mensen aangehouden. Ze handelden onder meer in kleding, horloges en schoenen... die als merkartikelen werden verkocht. Ze verkochten die onder meer op de bazaar in Beverwijk... De politie field en douane hebben 50 opslagplaatsen en 6 woningen doorzocht. Het weer: wolkenvelden, plaatselijk een bui en een zwak tot matige westelijke wind, vooral in het noorden en westen ook zon. Het wordt 16 tot 17 graden. De komende nacht kans op vorst aan de grond en morgen stapelwolken en zon bij een graad of 16. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad, wat drukte op de A1 rond Knop het Muidenberg vanwege een spoedreparatie daar. Vanuit Amsterdam 3 kilometer en vanuit Amersfoort ook 3. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Knop het Everdingen en Lexmond 3 kilometer file. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de afrit Oud-Beierland 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM luncht. Nou, en toen ben ik er eens op gaan letten. En toen zag ik inderdaad. Op een gegeven moment een meisje. Zag ik erin staan? Zo'n zo, zo, zo, zo blond. Pijpen Shirley Temple krullen zo Zo'n zo, zo Hollands glorie-rotkind. Weet je. Wel. Is dat nou... Ja. Dat is een Mongool is Want als we die kutkinderen staan erin. En die, ja, sorry. Ja. En dat meisje, dat kende ik toevallig van de school van mijn kinderen. ik wist precies wie dat meisje was. En die stond daarin met een moeder. Ook weer met zo'n ongekreukte linnenbroek. Ja. Ja. Wat inderdaad ook niet kan. ja, ja. En met van die sandalen met sukke hakken. Waar je nooit aan het eind van de dag de strandafgang meer mee opkomt... met je blerrende kinderen, je natte badpakken, je plakkende ijsjes... en je emmers vol met dooi krabben en schelpen en scheppen, hè? En die vrouw... Ga ik nou te snel of kan je nog vol? Je kan van die niet, niet moederproeven schoenen, zou ik maar zeggen, had die vrouw aan. En die vrouw, die moeder die daar zo'n beetje bij stond van... ik ben haar moeder, zo'n beetje vertederd naar dat kind kijken... dat was haar moeder helemaal niet. Nee, want ik ken haar moeder. Ja, van school. Dus ik weet natuurlijk precies hoe die vrouw eruit ziet. Heel anders. Ja, heel anders. Namelijk moedig en afgetrapt. Ja, die, die vrouw heeft twee kinderen en een driedubbele postnatale depressie of zoiets. En die loopt zo bij ons over het schoolplein, Helemaal. Bleek en pukkelig en moe en pafferig. En onder de prozak, zeer weet ik wel. Hele slechte aardappelmoeheid ademen. Helemaal, helemaal... Ja, dat je denkt, mensen ze had even gebeld, had ik die kinderen naar school gebracht. Ja. Ja. Ja, dan had je, had je in je nest kunnen blijven rotten, weet je. Ja. Nee, maar zo, zo is ze eraan toe. Daar kan zij verder ook niks aan doen. Ze kan beter een paar maanden in haar nest blijven stinken, weet je. Dan gaat het misschien ook. Maar, maar in ieder geval, dat maakt verder niet uit. Maar die vrouw kunnen ze dus niet gebruiken voor die opgevluchten. De rot nep -sfeer Zitten ze zo'n hele frisse nep zitten ze erbij. Ik het u nog sterker... Ik had er nooit over moeten beginnen. Ik het u nog sterker... Ja, die vrouw, die, die moeder die daarbij stond, die vrouw, die hele vrouw, die had nog nooit één kind gehad. Nee, dat kon je aan die kop zien. Ja. Die had namelijk nog zo'n zelf ingenomen rotkop. Ja, nou, sorry dat ik het zeg, maar die vrouwen die nog nooit een kind hebben gehad, die lopen de hele dag zo, zo een beetje zo met die rugzakjes en die gsm'tjes lopen, zo de hele dag zo, ja... Zo'n zo. ik leid mijn eigen leven hoofd. Zo kijken ze er dan, naar. Ja. Ik leid mijn eigen leven, ja. Dan kom, dan kom jij aanzeulen met een bloedend kind en een lekker bandfietsje en weet ik veel boodschappen, tassen, huilen, weet ik veel allemaal. En, en dan kijken zij je aan zo van ik weet niet wat jij allemaal aan het doen bent, maar ik leid mijn eigen leven. Ja, ja. ja ik, weet niet wat jij, ik weet niet wat jij vanavond gaat doen, maar ik ga namelijk met een paar vriendinnen de stad en dan gaan we achter de jongens aan en dan gaan we enorm zuiveren. namelijk. Ik weet niet wat jij doet, ja. ja. Ik weet namelijk niet wat jij morgenochtend allemaal doet, maar ik ga namelijk enorm uitslapen morgen. Ja. Ik weet niet waar jij binnenkort op vakantie gaat, naar een of andere camping waar er vast een tent op staat of wat, wat dan ook. Maar als ik bijvoorbeeld opeens plotseling spontaan zomaar volgende week met een rugzak om naar Tibet wil, dan ga ik volgende week zomaar spontaan plotseling ineens, ja, met een rugzak om naar Tibet. Ja. Alsof dat nou weer zo'n prestatie is trouwens ook nog. Ja, Zo kijken ze er helemaal bij. Alsof dat zo'n... Met een rugzak om naar Tibet. Dat kan nou echt, dat kan nou echt iedereen. Dat kan echt... Ja. Dat kan iedereen. Zit hier een mevrouw die kijkt me aan van... Nou, ik vind het nogal wat met mijn kettingen en mijn horloge en mijn, mijn kapsel helemaal naar Tibet. Maar ik bedoel je... En mijn schoenen. Ik bedoel je koopt een rugzak en je boekt een ticket en je gaat. Er is geen zak aan. Er is helemaal geen zak aan. Nee. kan iedereen. Geef je hem ook nog een rugzak en een ticket is er helemaal niks meer aan. Ja. Zo bedoel ik niet. Dan is het nog makkelijker, wat ik zeg. Ja. Zegt u? Koffer op wieltjes. Koffer op wieltjes. Wel, ja. Kan jou wat schelen. Ja, rugzak. Ja, nou ja. Oké. Okay, maak het uit. Ja. Koffer Doe jij een koffer op wieltjes, loet Maakt ook geen zak uit. Maar heel, ja, ja. Je snapt toch wat ik bedoel. Ja, ik bedoel. Ja. Ik vind eigenlijk een veel grotere prestatie. Als je zeker weet dat je nooit meer spontaan met een rugzak of een koffer op wieltjes naar, ja, naar, naar Tibet kan, om er dan toch leuk vrolijk bij te blijven kijken. GELACH ik sta een beetje af te dwalen, dames en heren. Uh, nou, even denken hoor. Uh, wacht even. Uh, wacht even. Ik uh... denk I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. van uh, de Tremelo's. My Little Lady hele het nummer. En uh, werd natuurlijk vooraf gegaan door weer zo'n fabuleuze conference. Van uh, Brigitte Kaandorp. Zo'n fan uh, van dat mens. Ik ben zo'n groot fan van dat. Ja, dit ik, heb, ik heb hem een paar weken geleden heb ik weer ontmoet. En, ja, ik zag het. het je het bent gespeeld, ge hè? Ja, geweldig. Wat zo fantastisch. Mint. Wat een heerlijk mens is dat. Yeah. Dit is Tracy Ullman. And it heet How About Us. Als je de videoclip ervan kent, zat ze in de auto samen met Paul McCartney. Ja, ja waar vind je dat nog mee? Waar maak je dat mee? He? Dat je in de auto mag zitten met Paul McCartney. Maar dat was zo bij de videoclip. Was je Tracy maar, hè? Ja. Oh, wacht even. <laughs> Het volgende nummer start spontaan op. Terwijl je ook zit te wachten, of niet? Ja, natuurlijk, we moeten Joop hebben. De agenda. Ja, precies. Ja, ik ja. zeg. Jopie! Jopie! Jopie, ik heb een klein bepaald Nou, ik mag dat toch wel zeggen, Jopie? Mogen we geen Joopie zeggen? Niet voor de radio. Oh, oké, okay. dag meneer Joop. <hijkt> Popie Joop. Meneer Joop, hoe is het dan? Bij deze. De ene te is de andere. Tuurlijk. Ome Joop, Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Hoe is het met u? Ja, het gaat alweer. Goed zo, Gewoon. Man. Dus uh, vandaar dat, dat we weer uh, in de uitzending zijn. Ja, gezellig. Je bent gemist in ieder geval. Sorry? Je bent gemist? Ja, ik hoop het. Ja, absoluut. Dat, dat, is, het goed. Ja. dat is het goed. Wat Daarom. heb je allemaal voor leuks bedacht voor dit weekend? Nou, ik, dat heb ik niet gedaan. Nee, Oké, okay. wat dat heb we, je bij elkaar we, gevonden? We, nou, wat ik onder andere gevonden dat gebeurt vanmiddag al. Dat is om vier uur in het Zandvoors Museum. Dan is er een uh, pop-up tentoonstelling van Donna Corbani. Die wordt uh, geopend om 4 uur. En het is op de eerste etage van het Zandvoors Museum. Ik kan er zelf niet naartoe, uh, gezien de toestand van mijn voeten. Maar um, dat wordt gecoverd in ieder geval. Uh, mooi werk van Donna Corbani. Ik weet niet of jullie dat kennen of jullie nee. het zeggen. Nee, mij niet is, in ieder geval. Het zijn, het zijn hoofdzakelijk vloeiende. Uh, gestileerde uh, vrouwenfiguren, eigenlijk. Oké. Okay. Kleurrijk, heel kleurrijk. Mm -hmm. uh, ze heeft ook uh, vaste plaatsen in het uh, Haagse Gemeentemuseum. Dat vind ik een hele grote eer. Ja. Yeah. Daar hangt ze dus ook en dat, dat, dat is wisselend dan. En uh, dus uh, vanaf uh, vanmiddag 4 uh, uur een, een, open, een, een tentoonstelling in het Zands Museum. De eerste en... etage. Ja, uh, ja, goed. Dan hebben wij uh, morgen. Want dat is eigenlijk alles wat er voor vandaag is. Morgen uh, is uh, het uh, Stads- en dorpsomroepersconcours. Ah. Het is de, de volgens mij de achttiende keer dat het georganiseerd wordt. En het is voor uh, Gerard Kuiper, onze uh, dorpsomroeper, yeah. is het een, een Lustrum. Want hij mag het voor de vijfde keer hij heeft dat georganiseerd. Hij is dus morgen vijf jaar is hij. Uh, Dropsomroepen van Zandvoort. Nou, spannend. En, er, er komen weer een, een x-aantal, ik, ik geloof iets van, van 14 um, dropsomroepers. En er zijn er twee van, uh, uit België vandaan. En er komt misschien eentje uit Amerika, uit het Amai. plaatje Hollands. In, in Michigan is dat, geloof ik. En uh, dat. Uh, nee, nee. Uh, nou ja, weet ik wel. In ieder geval uit Holland. Zo heet dat plaatje. En die is al een keertje hier geweest. En als het goed is, komt hij. Maar het ligt van bepaalde familieverhoudingen. Uh, ligt dat uh, op ja, de okay. of gaat of niet? Het is nog niet helemaal zeker. Dan. Sorry? Dat is nog niet helemaal zeker. <coughs> nee, nee, nee. We houden nog even een slag om de arm. Ja. In ieder geval de organisatie. En dat zien we morgen wel. Dan hebben wij morgen ook vanaf uh, half elf. ...makreel roken. Nou is makreel roken niet, uh, niet de eerste keer dat het in Sanford gebeurt. Het, een paar weken geleden was het voor de tweede keer het uh, Open Sanfordse kampioenschap. Ja. Maar nu gaat de Sanfordse zeevisvereniging uh, uh, uh, ZVZ... ...die gaat uh, een uh, kampioenschap houden voor een clubgenoten uh, bij beachclub nummer 5. Uh, dat, uh, daar doen in ieder geval al twaalf uh, leden aan mee... Okay. Uh, uh, het is ontzettend leuk om dat te zien uh, Ga er naartoe, ga er kijken eh, misschien kun je wel ook een, een makkel kopen. Dat weet ik niet, die informatie heb ik niet. Maar in ieder geval, morgen vanaf half elf tot drie uur bij Beat nummer vijf. Ter hoogte van wat zit hij ook weer? Is dat de Zuid? Eh, de Watertoren. watertoren. Met de Watertoren. Ja, naar beneden, precies. Zeg maar. ja. Eh, het, het geheel gebeurt in de Noordbak, zoals dat heet. Dus het straatse het ja. gedeelte aan de Noordkant. Zodat je het vanaf de boulevard goed kunt zien. Leuk. En eh, dan kan je naar beneden gaan natuurlijk om dat te gaan kijken. Het is ontzettend leuk om dat een keer ja. mee te maken. En dan gaan wij, ja de sport dat hebben we vanochtend al gehad, dat hebben we nog meer eh, zaterdag. Maar dan gaan we naar de zondag en dan is het, eh, het al het Festival. dat eh, gaat weer van start. Uh, voor zover ik weet om tien uur in het uh, Nieuw Unicum, dan, dat is altijd de opening. En dan vanaf 12 uur op het uh, Raadhuisplein zal eh uh, Gertjan Bluis het festival openen. Um, uh, er zitten weer hele bekende koren bij. Um, en wat ik heel erg leuk vind, dat is het Wees met Dat is ah. het Trekvaartmannenkoor. Leuk. Je moet zeggen. Ja, die is wel leuk. Dat, dat is geweldig. Het is echt ja. geweldig wat die mensen doen. Is ik super. vind het zo, zo, zo gezellig altijd. Dat soort muziek. Oh, Zo aanstekelijk. <laughs> ja, lekker, hè? Ja, heerlijk. Ja, vijf podia in het dorp. Ja. Eentje beneden op het strand en de rest... Uh, Eentje bij, op het Dorpsplein, bij de Jenks, eentje op het uh, uh, Kerkplein tegenover Koper, eentje op het, uh, uh, in de Halterstraat en eentje op het Gasthuisplein. De okay. staat dus tegenover uh, Laura en Hardy, dat kleine driehoekje. Ja. Daar komt een podium te staan en daar wordt dan ook opgetreden. En dan morgen, dan sluiten wij af met een, uh, een jazzconcert. Jazz is het eigenlijk niet, maar uh, het heet Jazz aan Zee. Dat is in uh, de Stamperfium de Lassa in uh, het, uh, het Juttertje, zoals dat uh, vaste café daar heet. Mm -hmm. En daar treedt op Los Los Motivanus. La Motif nou, motivationes. Ja, oh, oh, oh. <laughs> Moeilijk, skrebelwoord. Wat is mijn slecht geworden? Ja, maar goed, morgen om vier uur. En, en, en daar komen jullie een hele bekende tegen als je gaat kijken en luisteren. Want daar doet een zangeres van Boni M, die speelt daar... Die treedt daarop. Okay. Die zangeres daar. En dat, die is al eens eerder in het Café Oomstee geweest. Toen het ja. nog van Ariezen was. Ton Ariezen. Ja. Nou ja, die organiseert het nu ook voor uh, het Zandvoort aan Zee gebeuren. Bij uh, Talassa. En die heeft hen weer uitgenodigd. Ontzettend gezellige muziek. Heel vrolijke muziek. En uh, als het soort weer is zoals nu. ja, Dan kan je alleen maar dansen. Ja, heerlijk hè. Dansen. Ik wil dansen. <laughs> Sorry. Nee. <laughs> um, nee. <laughs> Want het wordt nou, dansen zonder Ruud Jansen het, het, het, dit keer. Ja. ja, maar goed. Dat is hetgeen in <laughs> dat ik wilde vertellen eigenlijk. En houd volgende week vrij. Hè? Volgende week zaterdag vanaf 10 uur, de korendag georganiseerd door ja. de Viesbroekzingers. Ik vind dat zo erg dat ik het ga missen. Ja, Moet je maar oh. niet gaan trouwen. Eigen ja. schuld. <laughs> ja, jij moet ze nou... Oh, jij moet gaat, ze gaat nou eindelijk gebeuren? Ja, en die uitsloofster gaat helemaal naar Curaçao. Nou. Weet je wel. We, mogen, we mogen er niet bij wezen. We mogen er niet bij ja, ja, wezen. Uh, het kost is, te veel natuurlijk. Ja, ja kost weer te veel. He. We mogen er niet bij zijn. Dus oh. Belachelijk natuurlijk. allemaal. Dus, Stap je wel. Maar goed. Oh. Nou goed. De ergste is Joop, ik moet ook nog drie weken naar een andere sidekick zoeken, want ze nee. dus laat mij ook ja. nog drie weken zitten. Nee, ja. Nou, de nog eentje ja. de tollo straat, die, die wil het vast wel doen. Wie, wie, wie? Dat is Dolly. Oh, Dolly. Dolly. Nee, die ja. hebben het als een drukje. Nou, <laughs> we zien het wel. Nou, goed. Uh, maar goed. Dit is dus geen. wat ik Dankjewel, wil Dankjewel ja. Joop. Um, Meneer Joop. Hè. Het doet uh, heel veel plezier en toi toi toi, met een met mooie dag, met een grote dag. De mooiste dag van je leven zeggen ze altijd. Dank je. En uh, ik oh? hoop dat je prachtig mooi weer hebt. Ja, dat, ja nou. daar kan het niet missen denk ik. Hoop nee, dat denk ik ook. Nou... We yes. hebben eens gekeken naar de weer Ja, het ja, kan spooken, ik weet het, ja. maar het daar gaan we niet het schijnt, van het, uit. Schijnt, het schijnt voor het eerst te gaan sneeuwen op geval. <lacht> ja, dat zou ik ook niet berichten. Ja, dat zou ik ah. niet. Ah. Al, sneeuwradar, hè? Sneeuwradar. Ja. Nee, nee, excuus mee. Dus skis meenemen. Dat is allemaal Nou, um, ja, gaan we klienen. Joop, hey, bedankt voor je ja, bijdrage. Graag ja, gedaan, weer, uiteraard. En uh, uh, nou, tot volgende week. En dan zien we wel wie je sidekick is. Ja, oh, ja. Nou ja volgende week zit Jarol hier weer in. Maar dat komt allemaal goed. Oh. Dus uh, uh, ja, je we je doen nog, ja, wij wisselen om de 14 dagen. Dat uh, ja, heb <gijen> ja, ja. <gijen> ja, <maar, gijen> ik gedaan. Ik word licht. te oud, ik Die kan het allemaal niet meer zo lang <gijen> achter elkaar. <gijen> nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat ja, allemaal niet. Je hey, hoopt uh, fijne weekend. En uh, ja, als je, je Ik ook, uiteraard. Ja. En, uh, voor mij wordt het hard werken in dit geval. Nou, toch veel plezier, jongen. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Oké. tot ziens. Okay. Doeg. Doeg. Tot Doei. Well, I'm all alone in the wilderness. I'm searching to find some peace and rest. She's wasn't the best girl, but she brought happiness into my world. And now I'm a prisoner of loneliness.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 Know what to do, honey right man Stop making me move. Van het fantastische nieuwe album van Keith Richards van de Rolling Stones natuurlijk. It, het prachtige liedje Love Overdue. Het album heet Cross Eyed Heart en het is vorige week vrijdag uitgekomen. Dus zeer de moeite waard, mag ik u wel even verklappen. Dat u dat even weet. Goed, we hebben nog één leuke oude. En dan gaan we naar de, het nieuws van uh, het regionieuws van half twee. Maar eerst een eens. Dit is Train. En het heet Hell House Old Sister. You're En Hey Soul Sister Goh, en de zon schijnt buiten, nou dat hebben we ook een tijd niet gezien hè? Heerlijk hè he? Ligt dat dan, Nettie? <totstuken> ja, dat is nou de schuld van Nettie ja. Lekker wij voor die Nettie Helemaal prettig Lekker mens is dat Ja Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Toetspan. <totstuk> <totstuk> um, ja, um, toch weer even over een aantal vluchtelingendingetjes. Uh, Zandvoort over de vluchtelingenopvang. Ze zeggen capaciteit ontbreekt. Er is stevig gediscussieerd over eventuele opvang van vluchtelingen in Zandvoort... in de gemeenteraadsvergadering van 22 september afgelopen week... Na de motie is besloten met gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal samen te werken... om opvang in de regio zuid Kennemerland mogelijk te maken. Zandvoort wil de regio Haarlem hierin ondersteunen. Belinda Gurrensen van de VVD noemt het een schijnmotie. Dan moet je nog oppassen hoe je het uitspreekt trouwens. <tus> Goed, um, de, de motie is moreel dwingend en niet uit voorwaar, zegt zij. Zandvoort heeft de locatie niet, de woningen niet, de capaciteiten niet en ook het geld niet... Daarmee is de motie voor de VVD een schijnmotie slechts bedoeld voor de bune. En zo wordt er nog veel meer over gediscussieerd, uiteraard. En uh, wat ik al zei, er is nog meer vluchtelingennieuws in Haarlem. De vluchtelingen die nu rond de koepel worden opgevangen... zullen daar zo'n 12 tot 16 weken zeker verblijven. Dat bevestigt de gemeente Haarlem. Eerder werd nog besproken, of gesproken over zo'n 2 tot 3 weken... De reden voor het langer opvangen van de asielzoekers is dat de wachttijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar de vluchtelingen na Haarlem heen gaan om asiel aan te vragen, langer is dan verwacht. Donderdagavond, gisterenavond dus, vond er een topoverleg plaats voor nieuwe alternatieve locaties voor de vluchtelingenopvang in de omgeving. Volgens initiatiefnemer burgemeester Snijders zijn er locaties besproken... maar worden die nog even geheim gehouden totdat duidelijk is... welke locatie echt realistisch zijn. En dan nog wat anders in Haarlem. Drie automobilisten die op de Vondelweg in Haarlem reden vanmorgen... Zijn niet, die hebben niet zo'n lekkere ochtend achter de rug, hoor. Hun auto's raakten zwaar beschadigd nadat een van de voertuigen... nadat een van de auto's een bushokje inreed. Uh, dit gebeurde nadat de bestuurder die vanuit Velsenbroek uh, reed... richting het centrum ging keren op de weg. Een vrouw schrok hier zo van dat zij met auto en al door een bushokje heen reed. Echt, dus er ligt ook een foto bij en dat is één grote berg glas eromheen. Um, hierdoor viel een deel van het bushokje op de derde auto... die bij het verkeerslicht stond te wachten. Alle drie de auto's raakten dus beschadigd... en de vrouw werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht... De weg was door het ongeluk ook tijdelijk afgesloten geweest. En dan nog even een landelijke waarschuwing van de politie. Wordt u gebeld door het volgende buitenlandse telefoonnummer... plus 438-2090-123258. Neem dan niet op en bel dit nummer ook niet terug... Uh, want bellen naar dit nummer zullen zeer hoge kosten zijn verbonden. En uh, op die manier kunnen ze aardig je rekening leegtrekken. Dus nog één keer het nummer. Plus 43 82 090 12 32 58. Nou, als de aanvulling daarop geldt er ook nog zoiets voor. Uh, een telefoontje wat je kunt krijgen van de bedrijvengids. Ook niet op ingaan. Dat zijn ja. ook mensen die... Uh, uh, nee. Zeggen dat je je abonnement moet verlengen voor 150 euro. Niet Ontzien. aan, niet op reageren. Dus nee. als u een telefoontje krijgt van de bedrijfgids. vergeet het. Het, is, het zijn oplichters. Ja, niet doen dus. Goed, Goed, en dan gaan we naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag gaan we profiteren nog steeds van het hoge drukgebied Netty. Daar heb je haar weer, Ruud. Met een, uh, een, een mooie kerndruk van 10,25 ten westen van Frankrijk. Op een lokaal buitje na blijft het vandaag droog en zijn er lekkere perioden met zon. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar de graad of 16. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en blijft het droog. Bij een zwak tot matig afnemende en naar noord draaiende wind... daalt de temperatuur naar zo'n graad of 10 vannacht. Morgen schijnt flink de zon en blijft het ook droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur zal opnieuw stijgen naar zo'n graad of 16. En dan de trend. Zondag en ook volgende week... profiteren we volop van het hoge drukgebied Netti. Het blijft droog en elke dag zal de zon flink schijnen. De wind waait eerst uit noordoost, later uit oost... En is overwegend matig van kracht. En de temperatuur zal stijgen wederom tussen 15 en 17 graden. Kortom, een lekkere Sint-Michiel zomer. Maar alleen zonder de zomerse temperaturen. Want het blijft zo rond de 16 graden hangen, Ruud. Vind ging niet erg, hoor. Nee, toch? Lekker zonnetje. Helemaal niet erg. <laughs> Collins. Als uh, liedje van de sidekick, uitgekozen door onze Toen. Ja, en soms heb je van die liedjes, hè, die, daar heb je dan uh, bepaalde dingen mee. Ik heb dat ook. Heb je soms zo'n zo liedje, en dan komt er een moment. in je leven komt dan weer terug, dan denk je: oh, dat draaide ik toen. Ja. Ik, heb dat, ik heb dat bijvoorbeeld met, met, met een nummer van de Kings. Dat weet ik nog donders goed. Dat, dat, dat draait hem uh, En, en uh, dat was eigenlijk op het moment dat, dat in, in 67 de zesdaagse oorlog uitbrak. Tussen Israël en de, en, uh, de omliggende gebieden. En zo, dat blijf je er altijd bij. Als je dat nummer dan draait, weet je wel, dan, dan, dan hoor je ook dat bericht weer. Heb jij dat ook? Ja, absoluut. Ja. ja, heel veel muziek is echt gelinkt aan gevoel. Bij ja. mij sowieso, heel sterk. Maar dat hoor ik van meerdere terug. Dus dat vind ik altijd wel grappig hoe dat werkt. Ja. Ik bedoel, wat je zegt, je, je hoort een nummer. En dan er schuift zo'n la open in je geheugen. Ja. En baf, daar komt dat gevoel en emotie en, en uh, ja, herinneringen. Alles komt weer terug. Dat ja. vind ik zo bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ja. Nou, het was Phil Collins dus. En, uh, een artiest waar jij heel veel bewondering voor hebt, heb ik begrepen. Ja, gewoon een heerlijke stem, die man. Ja. En uh, het nummer heette Can't Stop Loving You. En uh, dat werd geschreven door Leo Sayer. Jawel, die uh, weet nog. When I need. Nou, die meneer dus, <lacht> die heeft uh, dit, dit nummer geschreven. Goed, nou, lekker gezellig. Klein staartje nog. En dan gaan we verder met de volgende plaat. Nog een kwartiertje te gaan in CFM of Zandvoort luncht. En dan gaan we naar de weekend. Dit is Unit 4 plus 2 en Concrete Clay. You to me. Are sweet as roses in the morning. And you to me. Soft as summer rain And don't get lovely shit That's something red The sidewalks in the street The concrete and the clay Beneath my feet begins to crumble But love will never die Because we'll see the mountains tumble Before we say goodbye My love and I Around I see the purple shades of evening And on the ground Shadows fall And once again on in my arms So tenderly The sidewalks in the street The concrete and the clay Beneath my feet Begins to crumble But love will never die Because we'll see The mountains crumble Before we say goodbye My love and I Dat was uh, Concrete and Clay van uh, Unit 4 Plus 2. Dit is de nieuwe single van uh, Tim Akkerman. En het lijkt ergens op. Ja. Ik weet niet, ik kan nog deze vinger niet opleggen, maar. maar oké. Okay. Still alive. Driven by this feeling. Making memories for life. We're dancing to gangsters paradise. We have it all. We have it all. I'm good Maybe to be Maybe to Maybe blind to But I'm still alive. I'm still alive. dit stukje dit stukje. to hear Maak oh. hem. I'm still alive and this is Ellie Goldling. Uh, uh, uh, uh. Eh. And it's on my mind. have really liked you i bet i bet that's why i keep on thinking about you. It's a shame you said i was good so i poured it down so Het so uh, On My Mind. Ja, prachtige plaat. Uh, nou ja, prachtige plaat. We gaan uh, even terug in de tijd, naar de jaren zestig. dames was heren, met een heerlijke plaat. De originele versie, je moet altijd uitkijken hè, met dit uh, soort media. Soms staan er ook remakes en die zijn niet om aan te horen. Maar dit is de echte. Thunderclap Clap, Newman en Something in the Air. De Newman. Noemen. Oh. Nummer geproduceerd door Pete Townsend van The Who. Something in the air. Nog één plaatje. En dan is het beurt van vandaag. We hebben er nog één. En we zijn gelukkig samen. Ja, denk ik. Happy together. Imagine me you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about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 together. uiteraard van de Turtles. Ja, ja, van de Turtles. Happy together. Nou, uh, lekker, lekker samen, die, uh, die, die, die uh, sidekick die gewoon drie weken weggaat. Nou, lekker samen, <laughs> hoor. Happy together. Nou, met ja, de maar wel mee. om happy together te gaan worden, hè. Ja. Oh. Officieel. Ja, ja. Kijk, nee, toch wel iets. Nog. Ja, ja heb ik daar nou aan? <laughs> nou, het okay. feestje achteraf. Oh ja, oh, ja, je hebt de sporthal uur hè? Maar goed. <laughs> ja, zoiets. <yeah, sweet. laughs> goed, nou, uh, we gaan uh, eruit. Het is gebeurd voor vandaag. Uh, straks uh, natuurlijk uh, om vijf uur Zandvoort draait door met Cheryl. En uh, leuke gasten. En uh, nou ja, wij gaan naar huis. Oh. Een ontzettend goed weekend iedereen. En uh, ja. tot over een week op vier. Ja. Ergens. ja. Ja. Nou, ik ben er dinsdag alweer, hoor. Ja. Dinsdag alweer. Gezellig met MK. En uh, nou, jongens, een fijn weekend. En uh, hou het recht allemaal. Hè? En niet op het ijs, want het dood. Toch? Volgens mij wel, hè. Oké. Okay. Het zonnetje, Succes met Nettie. <laughs> Lekker ding, hoor, niet Nettie. Oeh. Nou, dan.